Dick de Hart met het NOS Journaal. Steve Jobs is per dat hij zijn taken niet meer kan uitvoeren. De 56-jarige Jobs kwam al lang met gezondheidsproblemen en was sinds januari met verlof. Hij blijft aan Apple verbonden als voorzitter van de raad van bestuur. Steve Jobs was de grote man achter successen als de iPod en de iPhone. Het nieuws over zijn vertrek kwam enkele uren nadat de beurs in Amerika waren gesloten. Analisten verwachten dat het aandeel van Apple enkele procenten verlies zal leiden na het vertrek van het boegbeeld.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 In een deel van de wijk De Rietkampen in Ede geldt voor zes maanden een samenschoningsverbod. De gemeente heeft de maatregel ingesteld om de overlast van jongeren in de wijk tegen te gaan. In de naastgelegen wijk Veldhuizen waren eerst jarenlang problemen. Maar dat verplaatste zich toen daar camera's kwamen te hangen. Buurtbewoners worden geïntimideerd, Zij worden ruiten ingegooid en vernielingen aangericht. Het weer eerst nogal veel plaatsen mist. De training trekt de komende uren weg. Daarna is er ruimte voor de zon, maar vooral in het oosten komen vanmiddag zware regen-onweersbuien voor. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Morgen bewolkt er veel regen en in het weekend wordt het een stuk koeler. Dit was het NOWs. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A4 naar Den Haag. 3 kilometer tussen Hoogmade en Dorp. Op de A12 in de richting Den Haag bij Zoetermeer Centrum. 2 kilometer. A20 in de richting Gouda. Tussen Alfred Spaanse Polder en Rotterdam Centrum. 3 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer. Tussen Knoop het Hoevelaak en Leusden. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Il rentrait chez lui là, vers le brouillard, elle descendait dans le mini, le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sous le dos de tes vacances, c'était sans nous toujours de chance, il avait Kadol, la providence. alors or, hoe ga Aan mijn dag gegeven, dit et fini, le jour de chance. Hier op hier, parrain, chaque à l'heure, je En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook. Goedemorgen, Zandvoort, uh, live vanuit de studio in, uh, aan het Gasthuisplein. Mijn naam is Benno Veugen, tegenoverzit bij Koor draaien voor de presentatie. Redactie is in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen en de techniek in van Roy Halderman. Goedemorgen, Koor. Ja, goedemorgen, Benno. Um, Roy, misschien kan Koor uh, zijn microfoon even openen. Ja, dan kunnen ja. we beter, Roy. Ja, ik ben er. Goedemorgen, ja, ja, ja, Benno. Ja, hij Haast. doet het. Ja. Op een zonnig over zon over Grote Zandvoort. En Cor, wat hebben wij voor programmapunten in Goedemorgen Zandvoort? Nou, we hebben als eerste uh, Elsden den Breyen en Volker Bloemen. Die gaan iets vertellen over de tentoonstelling Bleekneusjes in het uh, Zandvoortsmuseum. Ik ben daar uh, geweest onlangs met de opening. En ik moet zeggen, dat is erg leuk om te zien. Um, nou, vervolgens uh, Benno, ja. hebben wij om... Uh, even kijken, ja, Entwin Verboekend komt langs uh, en die gaat ons vertellen: alles over vertellen over Stuif-Stuif in Haarlem, wat natuurlijk al ja, decennia lang een, uh, een place to be is voor de kids. Ja, nou, ik heb er wel eens van gehoord en, en ik dan... weet niet wat dat inhoudt, dus ik ben erg benieuwd. Nou, ja, dat was... gaan we dus horen. Ik, ik was er als kind, uh, was ik er zelfs, dus zo lang bestaat het al. Ja, ik ken alleen stuiven zin. Nou, oh, oké, okay, nee, maar die stuif, is Stuif-Stuif. Ja, dat is wat anders. Goed, dan hebben wij, uh, even kijken, dus ook kwart. Voor, nou ja, uh, dat weet ik even niet. Heb jij dat voor ja, je staan? Is, uh, als het goed is, dan is het tien over half elf uh, Ria van Bakel. Oh ja. Ria van Bakel is van het uh, VIP. Eh, vrijwilligersinformatiepunt van Zandvoort. En we willen graag weten van hoe gaat het met het werven van de vrijwilligers... ...na de informatiemarkt die onlangs geweest is. En dan uh, hebben we na elf uh, uur hebben we een, even kijken. Dan komt Johan Berenpoot vertellen over een classic concert... ...wat morgen weer... Uh, ...een concert wordt gegeven in, uh, in de kerk. Ja, hoe die mensen het voor elkaar krijgen... ...het is ongelooflijk, maar het is iedere keer weer... ...een prachtig programma. Echt voor de mensen die liefhebbers zijn van plastic concerts... ...die kunnen dan daar iedere keer voor, voor heel erg weinig naartoe. En uh, volgens mij is het zelfs vaak gratis. Maar goed, dat gaat Johan Berenpoot precies vertellen... ...hoe we dat deze keer gaan doen. Ja, um, en dan uh, hebben we natuurlijk nog Arlan Berg... Cor in, uh, in de tweede uur. Ja, Alan Berg die gaat iets uh, vertellen over de Zandvoortse Solex Race. Nou, die Solex Race, ik vind eigenlijk dat we als CFM ook een team moeten gaan samenstellen die oh, mee jee, gaat jee. doen met een Solex. Maar ja, er is niemand met een Solex. Gelukkig, <laughs> maar er is ook een bakfietsenrace op die dag. Ja, een bakfietsenrace. En uh, dan moet je niet te hard mee de bocht doorgaan, want dan komt dat die. Net als de ja. mand ja, ja. <laughs> Kan ook gebeuren, ja, precies. Maar goed, we gaan eerst eens even naar een stukje muziek en um, Roy, start het bal lekker op. She's not a girl Zo. So. Goedemorgen, Zandvoort. 20 augustus is het inmiddels alweer en we gaan beginnen met het eerste onderwerp. Uh, onze gasten zijn Elsden Breen en Volker Bloemen. Goedemorgen, misschien wilt u al even lekker bij de microfoon komen, zover dat uh, gaat lukken, natuurlijk. We hebben het uh, over uh, de fototentoonstelling Neusjes en Schilders Atelier in het Zandvoorts Museum. Um, nou, laten we even jullie voorstellen aan, aan de luisteraars. Eh, Els, um, wat, wat, wat is jouw connectie met het uh, Museum? Ik ben uh, interim beheerder van het Zandvoortsmuseum, uh, nog een aantal weken. Een oh, je stopt ermee. Nee, de, de vaste beheerster die komt weer terug. Oh, op die manier, ja. oké. Okay. gezonde redenen, afwezig een tijdje. Gelukkig, gelukkig. Volkert, wat is jouw connectie met uh, het Zandvoortsmuseum? Nou, het is een deel van uh, de een Delft, een gemeentelijke organisatie, ik werk bij de... Gemeente. En ik heb Els geholpen bij het organiseren van deze tentoonstelling. Ja, oké. Okay. Um, vanaf 7 augustus uh, draait de tentoonstelling Bleekneusjes uh, en tot 19 september, dat zeg ik er maar gelijk bij. Um, um, hoe, hoe zijn jullie tot deze tentoonstelling gekomen, Els? Um, ik zocht een, een Zandvoorts onderwerp uh, om tentoon te stellen of om in ieder geval iets mee te doen in het Zandvoorts Museum. En ik wilde aanhaken bij de maand september die eraan gaat komen, en dat is de maand van de lokale geschiedenis En we hebben in september open monumentendagen En ook dat heeft het thema van oud gebouw Nieuw gebruik ja. Dus ik wilde eigenlijk aanhaken van kan ik daar niet uh, een, een verband mee maken Nou en her en der wat praten En uh, met name ook met het uh, daarover gehad En toen kwamen we op de bleekneusjes ja. En uh, Volkert, wat de bleekneusjes Waarom bleekneusjes Bijom bleek, bedoel je, de naam? Ja, en, en uh, waarom, hoe, kom, hoe kwamen jullie op dit onderwerp? Nou, ik, ik schrijf over Zandvoort, over de geschiedenis van Zandvoort. En uh, nou, een van de onderwerpen waar ik een stuk over geschreven heb, dat zijn, dat zijn uh, filantropische instellingen in Zandvoort. Maar vanaf uh, rond uh, 1870. En uh, het onderwerp bleek neusjes, maakt daar een onderdeel van uit. Ja. En dat heeft in een relatie met architectuur en met gebouwen die er gestaan hebben of verdwenen zijn of er nog steeds zijn. En is het een monument of geen monument? En, en je ziet dat een andere invulling heeft gekregen. Dus het past redelijk goed in de omschrijving die Els net gegeven heeft. Ja. Leuk. Uh, Els, uh, bleekneusjes, uh, wat is. Uh, ja, we kennen de termen natuurlijk allemaal wel, maar in relatie tot uh, deze fototetoonstelling en natuurlijk van vroeger, wat, waar, waar ging het eigenlijk om? Het ging eigenlijk om de opvang van, uh, of de uitzending eigenlijk van uh, de wat zwakkere en armoedige kinderen uit Amsterdam en Haar, met name Amsterdam en Haarlem. Die werden naar de zee gestuurd omdat uh, daar gezonde lucht was. En in de kindervakantiekolonies uh, werden ze goed gevoed. En werd er een heel dagprogramma met veel naar buiten en veel rusten. En dan werd er gehoopt, het is niet altijd gelukt denk ik, maar. Uh, dan hoopten ze erop dat ze, als ze weer naar huis gingen na een week of zes. dat ze aangekomen waren. En dat ze een goede gezonde kleur. en uh, goed gezond in hun hoofd weer waren. Ja. Dat is de nou, achterliggende die... gedachte. Ja, precies. En, maar die kleur, dat, dat zal wel <lacht> geen probleem zijn. Hè? dat gaat vanzelf ja. als je ze ja. gewoon buiten ja. laat staan. Ja. Maar uh, Volker, uh. heb jij geen idee hoe dat dan met die voeding ging? Uh, nou, er was een, een zeer voedselrijk uh, programma, morgens, middags, avonds. Uh, en uh, kinderen krijgen daar uh, met, na met name zware kost. En uh, dat was... Uh, Gewichtsbevorderend. <laughs> zeg maar. dieet. Ik dieet. Toevallig was ik gisteren in het museum en stond ik te kijken. en was ik met een uh, goede kennis van mij aan het praten. die zegt: Nou, als je dat nu zo ziet, honderd jaar later, moet het tegenovergestelde gaan gebeuren. Die kinderen zijn veel te dik en dus die ja. moeten nu gaan afvallen. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dat was toen, zeg maar, uh, eind 1900, was het tegenovergestelde. Zo, ongelooflijk. Dus ja. dat waren dus veelal kinderen. Kijk, je had natuurlijk de industriële revolutie. Uh, zo rond 1870, van uh, wijken en uh, slechte woon- en leefomstandigheden. En een, een deel van de gegoede burgerij vond dat daar wat aan moest gebeuren. En uh, ja, die hebben het initiatief genomen hier in Zandvoort. Uh, zijn mevrouw uit Haarlem. Hij heeft de Haarlemse vakantiekolonie gesticht. En in Amsterdam was er een vereniging, de Amsterdamse ver ver ver ver Vereniging voor Vakantiekolonies. En die hebben in uh, 18. Of, 19, of 1887 aan de Kostverlorenstraat, het toenmalige hotelrestaurant Kostverloren, hebben ze toen opgekocht en zijn daar uh, uh, een, vaka een vakantiekolonie gestart. Ja, want om hoeveel kinderen ging het in uh, Els? Oeh, nou. Honderden. Nou, wel gedurende de zomerperiode. En uiteindelijk, moet ik het even naar kijken, kwamen ze ook zelfs Winters. Maar er zaten toch per, per uh, aantal weken zaten er toch wel zo honderd of meer, denk ik, per vakantiecolonie. Oh. Nou, als je de drie of vier hebt in een gemeente. Ja, ja, loopt lekker op. En die kinderen werden dan volgorde uh, gewoon uit het strand uh, gestuurd of uh, daar uh, allemaal. Uh, te... Ja, die hadden een, een dagprogramma kregen ze. Ja. Dus het was uh, goed eten. Sporten. Veel buiten bewegen, uh, goed rusten en uh, op tijd naar bed en vroeg op. Maar, en, uh, maar ook uh, bedden verschonen en uh, schoenen poetsen. Dus het is ja, nee. een flinke discipline hoor, ja, ja, als ja, ja. ik uh, die roosters zie. Ja, ja, ja. Het is niet echt vakantie alleen maar. Nee, precies. <laughs> maar, maar zeker in het begin, uh, de, zeg maar, de mensen die daar de leiding hadden, die uh, waren nog op hygiëne gesteld. Mm -hmm. Dat kan je ook zien aan de foto's van die kinderen. Die werden toch helemaal kaal geschoren. Oh, oh, oh, oh. ja. Ook kaal... nog. Luizen. <laughs> luizen ja. lu, voor luizen. Maar een hele hoop kinderen werden toen ook voor het eerst in contact gebracht met de mogelijkheid dat je ook je tanden kon poetsen. Zo. Ja, ja. Of dat je zeep moest gebruiken. En ja. al, dat, al dat soort facetten ja, werd ook aangeleerd. Dus toen was het ook een behoorlijke discipline om zeg maar, het gedrag van de kinderen te veranderen. Ja, ja. Moet je trouwens nog uitkijken. Als iemand zich nooit met CP ...heeft gewassen. Als je dan met zee begint... ...dan kan je juist infecties krijgen. Maar goed, dat terzijde. Hebben jullie ook nog wel eens wat... ...reacties? of komen nu De toonstelling draait al een tijdje. Wat ex-bleekneusjes... ...zijn die al langs geweest? Ja, veel. Ja, veel zelfs. Mensen zijn allemaal heel erg enthousiast. En er hebben ook wat in de... ...Haarlemse krant gestaan, in de Heemsteedse krant. En ik heb ook in Amsterdam... ...naar een aantal kranten gestuurd, omdat... Waar uiteindelijk de bleekneusjes vandaan ja, kwamen. Ja. Er woonden nog maar heel weinig bleekneusjes in Zandvoort. Ja. Dus ze kwamen altijd ergens anders vandaan. Maar de mensen die komen, meestal zijn enthousiast. Sommigen hebben trauma's. Sommigen hebben een geweldige tijd gehad. Maar uh, ik moet zeggen, positieve reacties. Ja. ja. Over het algemeen. Ja, nou ja altijd om, leuk omdat ze t, de tentoonstelling er is. Maar sommige mensen hebben vervelende ervaringen gehad in het kinderhuis. Ja. Knuffels die afgepakt worden. En, uh, ja, vaak mochten ouders nou, mochten niet op bezoek komen. De brief, er mochten geen brieven geschreven worden. En als oh, je dan zo. vier of vijf bent. Ja, dan ben je toch wel heel erg nou, afgesneden wel... van je van je familie. En dat vonden kinderen vaak. Niet dat is wel heftig duur. ja. Ja, heel ja. heftige dingen gebeuren. maar En hoe lang bleven ze? Een paar weken? Nou, wel zes weken. Zes zelfs. weken. En zo. als ze niet genoeg aangekomen waren, dan uh, werden ze nog wel eens uit de bus gehaald en dan moesten ze nog wat langer blijven. Oh, ongelooflijk. Ja, ja. <laughs> en dan ben je vier, vijf jaar, dat ja. is onvoorstelbaar. Ja, dus ja, ja, ja, ja, dat is heel heftig. Ja. Goed, en um, nou deze tentoonstelling die, die draait loopt dus door tot 19 september. Ja. Um, um, ja, wat, wat gaat er met die spullen dan gebeuren, Volker? Dat is natuurlijk eeuwig even zonde, die, het is een dus... nou Ja, die foto's worden bewaard. Ja. ja. En... Uh, dus wie, wie heeft dan eigenlijk samengesteld? Els. Els. Ja. Aan de hand van fotomateriaal, wat in Zandvoort? Van een collectie van uh, wat het museum had en uh, wat de aantal zaken met het genootschap uh, ja, ja. Uh, betrokken geweest. Dus uh, ja, we hebben gewoon uh, samengesteld. En met name zijn er de panden die in Zandvoort natuurlijk als, als vakantiekolonie gebruikt werden. Ja. Die zijn zichtbaar. Oké, okay, en voor wat zijn er nog veel van dat soort panden overeind eigenlijk? Van uh, alle panden die gefotografeerd zijn, is er nog één... Uh, zeg maar, die ook in de, uh, in de huidige staat overeenkomt met een foto. Ja, ja, ja. De rest is allemaal weg. In welke is dat? Dat is het nieuwe gebouw van de Amsterdamse vakantiekolonie aan de Kostverlorenstraat En volgens mij is dat nu door de Spalier. Spalier oh, ja. ja, ja, ja, ja. Cool. Dat is de, het laatste gebouw. Heeft op de Kostvloor, hebben we er nog. Oh nee, er staat nog een ja. gebouw. Sorry, maar dat is, een, dat is een verandering. Dat is uh, Hoek uh, Kostverlorenstraat Julianenweg. Maar daar uh, was ooit Frisia begonnen als kinderhuis, later Grootkijk Duin. Grootkijk Duin is toen verhuisd in 1936 naar Stationsplein uh, Dokter Smitstraat. En dat is een uh, gebouw uh, waar uh, op een gegeven ogenblik uh, ook de huisarts uh, Dr. Zwerver in is gaan wonen. En dat is gesplitst. Uh, er zit nu ook nog een huisarts en er zitten diverse wooneenheden en, uh, zitten in dat pand. Ja. Dat is ook een pand uh, uitgebouwd voor... Uh, een bepaald doel en dat heeft nu een andere bestemming nou, Dus de, de bleekneusjes, de vakantiekolonie, ik vind het nogal een, een woord zeg, kolonie, hè? Dat, ja. noemden ze dat Kinder ook zo? Heftig. Ja, kindervakantiekoloniehuizen. Ja, ja. ja. Monopoliewoord. En iedereen kon dat maar beginnen in die tijd. Nee, dat was niet zo, ja. Nou ja, iedereen kon er niet zomaar beginnen, want je had natuurlijk een aardig bedrag nodig om, uh, om zo te starten en het waren meestal waar dat uh, welgestelde, in dit geval dus, uh, waar, waar uh, wij tegenaan zijn gelopen, dat zijn mensen uit Amsterdam en mensen uit Haarlem en, en ja, dat waren ook niet de eerste, de beste die dat deden dus het waren toen de tijd, zeg maar mensen die in het bestuur zaten, waren redelijke regenten in de, in de eigen woonplaats en in Amsterdam waren het zelfs hele bekende mensen. Oh ja. Ook op nationaal niveau. En kan je naam noemen? Dat zou ik nu niet zo 1, 2, 3 kunnen doen. Oh ja, ja. <laughs> ik heb dat verhaal dus zeg maar twee jaar geleden geschreven. Of zo. Dus de, basis, de hoofdlijnen van het verhaal dat ja, ja. ik nog wel Maar nou, Die vanuit Haarlem weten we wel. Knoop Koopmans Beunke. Ja. Dat zijn de, de, een, een echtpaar dat de, zeg maar de Haarlemse kindervakantiekolonies hebben gesticht. Ja, ja. ja. Goed, nou, ik dank jullie hartelijk voor de, de komst naar de studio. Uh, we kunnen het allemaal nog blijven zien tot 19 september. Uh, en, wat, wat, en het jij? En het schilder. Ja. ja. En uh, wat wil je daarover zeggen? Nou, dat is ook heel erg leuk, want nu kan je eens keer in een keer in een museum schilderen. Oh ja. ja, dat heb ik geleerd. In plaats gelegen. van nou, ja. maar ja, ja, kijken. Ja, ja. Dus iedereen is welkom. Ja, laten we het daar nog heel even over hebben, want uh, iedereen die langskomt kan meedoen aan Als het schilderen. Als bezoeker van het museum is ja. schilderen. Er is verf en er liggen schorten en de muren zijn beschikbaar om te schilderen en ik moet zeggen het is een gigantisch succes ja, ja en we, we zijn nog bezig maar technisch is het wat ingewikkeld maar we zijn bezig om de foto's elke week op de website van het museum te zetten zodat je ook de, de groeien, het groeien van de schilderijen kan volgen en er is één muur in het... Alleen, uh, Zand... vier, muren. vier muren in is het... is één ruimte. En uh, de stoel, er staan wat stoelen mogen geschilderd worden. De vloer en alles. En volgens mij mocht dat zomaar van de gemeente. En, uh, vier muren schilderen in het uh, Van het Museum. Nou, ja, er was helemaal niemand om het aan te vragen. Nee. <laughs> <laughs> Kijk, het nadeel is dat wij gaan het straks allemaal weer wit schilderen. Oh, okay. voorbij. Ja, okay. Maar tot die tijd mag iedereen... Uh... En dit moet zeggen, mensen zijn enthousiast. Ik het leuk. Oké. Okay. Goed, nou dan nogmaals de, de fototentoonstelling over de neusjes en het schildersatelier in het Zandvoortmuseum. Je mag je zelf meedoen aan uh, nou, de eeuwige roem eigenlijk. Want het wordt natuurlijk allemaal vastgelegd op, op foto. En dan mag je een bijdrage leveren aan een schil, schilderij schilder, muurschilderij. Muurschilderij. Nee, muur. <laughs> Goed, dank jullie wel voor je komst. En wij gaan uh, naar muziek. Dankjewel.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 Okay guys, ready Viz? Completely ready when you are shaky! Neil, does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? <laughs> That's Michael. Hi Cliff, it's me! Who are you? Oh, great, take your money, stay. Got myself to quiet, talk and sleep and walk and live in the go! Got to do my best to I'm gonna lock her up in a trunk ah, So no feel away from me Get Got down! Okay. I'm Hey Cliff, I'm just invented enough. a great new sound Got to do my best to please no. Just 'cause she's with Settle down, chaps. Mm. Got her over and I and that is why she satisfies my soul. I, I got, got the, the one and only walking, walking, talking, living dog. Okay, okay Daddy-O, uh, lay the next funky bit on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Right, Cliff, which instruments do you want us to break? I Got to lock her up in trunk. So no big steal away from yeah. me. Don't feel the locking girls in trunk. But let's It's yeah. only a song. Well, break. I yeah. feel sorry for the yeah. elephant. Come on, now. Got a Living off. dog. Got to do my best to please her, just 'cause she's a living dog. dog harmonies now yeah. Goedemorgen, Zandvoort van 20 augustus aangeschoven. Rian van Bankol, zij is van het vrijwilligersinformatie.Zandvoort, afgekort VIP Zandvoort. En we gaan het met haar hebben over nou ja, de vrijwilligers en de website en de informatiemarkt. Want goedemorgen Rian. Goedemorgen. Want, hoe was het met die informatiemarkt? Was het een succes of hadden jullie er meer van gedacht, gehoopt? We hopen natuurlijk altijd meer. Hè? We hadden nu uh, 15 kramen bezet. En uh, aan de PR heeft het niet, uh, niet gelegen. Want... Het heeft eerder gelegen. Nou, We hebben het voor elkaar gekregen dat de promotietour van de Vereniging Nederlandse Gemeenten naar Zandvoort is uh, gekomen. Uh, die bezoekt uh, in de loop van dit jaar, het Europese jaar van de vrijwilligers. een aantal uh, gemeentes in Nederland. Met een. Uh, uh, springkussen, uh, disjockey, uh, al dat soort dingen. Uh, dus dat uh, was dat een, wel een eer? Het was, ja, het was een eer voor Zandvoort dat uh, zij deze kant op gekomen zijn. We mochten van de uh, gemeente voor het uh, raadhuis uh, staan... Eh, op, het, op het Grote Plein. En er zijn zo'n... vijftien uh, vrijwilligersorganisaties... die hebben uh, deelgenomen. En die hebben op dat moment... een stuk aan de PR uh, kunnen, uh, kunnen doen. En aan het eind van de dag... Had, was het in ieder geval... de positieve score van... Uh, acht nieuwe vrijwilligers. En zo'n vijftien uh, positieve reacties... van mensen die een afspraak hebben gemaakt... voor uh, informatie. Ja. Nu... Uh. Uh, Zandvoort, een bakplaats van 16.000 inwoners. Hoe, hoeveel vrijwilligers kent Zandvoort ongeveer? Ik kan je daar geen antwoord op geven. Hmm. Ik kan wel het aantal organisaties die met vrijwilligers ja. werken. Dat zijn er meer dan 100. Zo, dat is heel wat. Uh, ja. ja, maar goed, het is natuurlijk ook... Uh... Het, het zijn ook organisaties die... Uh, denk bijvoorbeeld aan scholen. Die werken ook met, uh, met vrijwilligers. Het is Niet alleen uh, de sportvereniging. Of zoals jullie uh, bij ZFM uh, Radio. Of uh, zoals Plus, uh, Pluspunt, uh, Dierenasiel, de reddingsbrigade. Nou, zo kun je natuurlijk... Ja, de Scouting, zo kun je ja. nog heel eind uh, doorgaan. Als je ook de sportverenigingen rekent in Zandvoort. Die zijn natuurlijk talrijk. Die allemaal met, uh, met vrijwilligers zijn. Dus de maatschappij kan eigenlijk niet zonder vrijwilligers? Nee. Vrijwilligers uh, zijn... Het soort uh, het cement om uh, de maatschappij en uh, bij elkaar te houden, maar ook om de vrijwilligerswerk geeft ook mensen een, uh, een doel. Het staat ook uh, voor uh, uh, altijd uh, goed op je cv als je een stuk uh, vrijwilligerswerk hebt, achter je hebt uh, oh, staan. Nooit gemerkt. Nee, bijvoorbeeld, uh, nou aan de ene kant kun je zeggen nooit gemerkt. Ik merk het met mijn eigen kinderen die alle twee uh, leiding hebben gegeven bij, uh, bij de scouting en met, met groepen op pad zijn gegaan... en een stuk verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat betekent toch een, een pre- als zij aan het solliciteren zijn. Of al gaan ze alleen uh, solliciteren naar een stageplek. Dan heb je al iets uh, laten zien dat je verder hebt gekeken dan gewoon je eigen kleine wereldje. Dus werkgevers kijken daar toch wel duidelijk naar. Het geeft je, een, uh, het geef je een, uh, een extraatje. Als uh, mensen uh, 20, 30, misschien nog wel meer sollicitanten hebben. Dan is het uh, één blik. En waarmee kun je je dan onderscheiden ja. van uh, de grote. Uh, de massa, dan is dit een van de, de punten waarop je je kunt uh, onderscheiden ja. um, Goed dus, maar even terug naar die uh, vrijwilligersdag in mei. Uh, de, ja, acht vrijwilligers, vijftien kramen, vijftien uh, aanmeldingen. Dat, is, dat klinkt een beetje magertjes. Wij vonden het inderdaad ook mager. De organisaties die daar, uh, die daar stonden, die waren wel enthousiast. Oh. Die waren uh, positief. Die hadden ook zo van, dit hoeft niet uh, uh, ieder jaar gebeur, te gebeuren, maar één keer in de twee jaar. Ook voor het onderlinge uh, contact. En dan... Uh, proberen om aan te sluiten bij een, uh, een bestaand evenement. Uh, en dan wordt er bijvoorbeeld gedacht aan uh, de Week van de Zee. Waren dan... er zijn nog vrijwilligers die zeggen uh, van bijvoorbeeld kraam 1 die dachten nou kraam 10 is ook wel heel erg leuk. Ik word daar maar vrijwilliger. Uh, nee. Dat kan me zo voorstellen nee, hoor. Nee, hè? Nee, het... nee, nee. Maar, maar... jij bent van het hele dorp vrijwilliger toch? Hoor? Nou ja, als je dan kijk naar uh, de vrijwilliger zelf. Hè? Een vrijwilliger, wanneer word je vrijwilliger volgens mij? Dat is als je maatschappelijk betrokken bent bij iets. En uh, als je dan kijkt naar de radio hier bij CFM vrijwilligers geloof ik dus er zijn best wel organisaties die dan vrijwilligers trekken, alleen heel vaak weten mensen, denk ik niet, waar je allemaal vrijwilliger zou kunnen worden en daarvoor is die website nou zo mooi want je kunt dan als, als organisatie, dat je dus mensen zoekt om iets te doen kun je dat opgeven en dan uh, als mensen dat dan zien, dan denken ze, nou dat is nou echt leuk om te doen, dat wil ik wel graag doen nou je begint erover hoor, over de website want Ria en jullie hebben inderdaad een hele fraaie website uh, gebouwd of laten bouwen Dankjewel. en en, uh, maar wat kunnen de mensen op vinden? Uh, de mensen vinden er in ieder geval op uh, de vrijwilligersvacaturebank. Uh, dus jij zei het net al, uh, de organisaties die kunnen daar op hun vacatures uh, uh, zetten. En uh, vrijwilligers. Hebben mensen belangstelling, dan kunnen ze onmiddellijk doorlinken naar de, uh, naar de organisatie ja. en, een, uh, en een mail uh, sturen. Heb je veel vacatures? Uh, er stonden er uh, vorige week zo'n kleine veertig uh, op. En dan heel, uh, uh, heel wisselend, van alles en nog wat. Dus je hoeft je niet te vervelen in Zandvoort? Je hoef je in Zandvoort zeker niet te vervelen. Maar ook voor de uh, organisaties is er een stuk informatie te vinden. Zij kunnen natuurlijk rechtstreeks de vacatures erop zetten. Uh, Zetten. Maar uh, daarnaast ook een stuk over uh, de vrijwilligersverzekering uh, die door de gemeente wordt, uh, wordt aangeboden. Uh, hoe, uh, wat is het belang van het vrijwilligerswerk? Uh, vrijwilligers behouden, uh, vrijwilligers werven, vrijwilligers belonen. Uh, daar staat een, een stuk uh, informatie over op. Maar ook over bijvoorbeeld een, uh, een onderzoek wat uh, op het moment gaande is uh, in samenwerking met een aantal uh, vrijwilligerscentrales in, in Noord-Holland. ...en de VU van hoe kun je mensen motiveren om bij vrijwilligerswerk betrokken te blijven. Ja, wat is dat nodig dan? Ja... Nou, je zult zelf waarschijnlijk ook als vrijwilliger het prettig vinden als je af en toe, dat je inderdaad je apparatuur hebt, dat je gefaciliteerd wordt, dat je... Brekt me de bek niet over. Af en toe. Ja, je hebt het vanmorgen weer aan de lijve onder, aan de, ondervonden. Maar goed, dat je inderdaad, dat je ook misschien een schouderklopje krijgt, of dat je af en toe te horen krijgt van, jongens, jullie hebben weer wat goeds neer, neergezet met z'n allen. Dus ja, dat is ook voor dus voor iedere organisatie uh, goed om dat uh, te doen en waarom moet je zelf altijd het wiel uitvinden als organisatie ja. je kunt het ook van anderen te horen krijgen Daarnaast staat er op de, op de website ook een stukje algemene informatie. Bijvoorbeeld de gemeente heeft een, een item erop staan over de mogelijkheid om een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie oh, leuk. te organiseren met alle organisaties. De artikelen. Vrijwilligers in beeld. Uh, afgelopen jaar is er een cyclus geweest. Iedere maand werd er een. Uh, vrijwilliger, vrijwilliger van de maand. Uh, ja, precies. In de krant uh, geïnterviewd. Die artikelen kun je, kun je terugvinden. Maar ik wil even foto's. nog met je naar de, naar de uh, verzekeringen. Want het is natuurlijk wel belangrijk. Hè, ja. dat, uh, en elke. Uh, nou ja. Ik moet maar heel, heel eenvoudig. Radio vrijwillig radiowerk is niet zo gevaarlijk als bijvoorbeeld vrijwillig natuur en landschapsbeheer. Dus wat, wat doe je met die verzekering? De gemeente Zandvoort heeft met een verzekeringsmaatschappij voor alle vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligers die daar werkzaam zijn een verzekering afgesloten. Maakt niet uit wat je doet. Dus nee. Met uitzondering volgens mij van de uh, vrijwilligers die bij uh, politie werkzaam zijn. Oh maar ja, maar dat is een eigen dat organisatie. Is, ja, dat is een eigen organisatie. Ja, en hoe zit maar, het met als ik een, een uitkering zou hebben uh, en ik ga vrijwilligerswerk doen? Dan wordt er op de website uh, verwezen naar de landelijke sites. Kun je onmiddellijk uh, doorlinken. En dan kun je op de landelijke site uh, voor jou specifieke informatie uh, vinden. Ja, ja. Het is dus niet. Dat is net... Oh, daar is geen universele regeling voor? Uh, daar zijn wel universele regelingen voor, maar uh, deze uh, website linkt dan door omdat die regelingen nog wel eens aangepast uh, worden. Oh, ja, tuurlijk. En we hebben maar zo weinig uren beschikbaar om de website actueel te houden dat het uh, te veel is om dat soort specifieke informatie ook allemaal actueel en uh, to the point uh, te houden. En iets is erger als mensen denken dat ze goed geïnformeerd zijn en dan ja. net niet... Dat je net... ...met uh, een maand of twee maanden achterloopt met ja. de landelijke informatie en de regelingen die bijgesteld uh, zijn. Dus als ik het uh, goed begrijp, dan <coughs> zoeken jullie ook nog vrijwilligers voor de website. <laughs> uh, nou, ik heb uh, uh, één uh, vrijwilliger die uh, mijn website uh, helemaal, uh, helemaal beheert en uh, die doet alles wat ik uh, aan de vraag, Jolanda. En uh, als er iemand is die daar een stukje support aan kan uh, geven. Jolanda heeft bijvoorbeeld ook uh, alle foto's gemaakt die op de, op de site uh, staan. Uh, dan zijn ze altijd van harte welkom. Ja. Maar datzelfde geldt ook bijvoorbeeld bij, uh, bij Pluspunt of bij andere organisaties. Hè, die een vrijwilliger zoeken ja. voor hun, uh, om hun site te uh, nog even een, uh, een vraag, als ik dan kijk naar uh, het, het verleden, ik kijk heel vaak naar het verleden, dat heeft dat te maken met mijn andere <coughs> vrijwilligersfuncties, maar dan is het volgens mij uh, in de jaren 70, was het wat makkelijker om vrijwilligers te krijgen dan op dit moment? Ja op, dit, ja, op dit moment is het uh, zo, uh, uh, de arbeidsmarkt, uh, dat, die heeft er een uh, negatieve invloed uh, op. Uh, er is een heel aantal jaren geweest dat mensen toch uh, vroeger in hun leven met de fut mochten. Mensen weten nu dat ze langer door moeten, uh, moeten werken. Mensen zijn uh, veel in hun eigen culturele bezigheden. Ze hebben een gigantische keuze om te kiezen uh, in hun vrije tijdsbesteding... Uh, en ook uh, senioren, uh, er zijn uh, heel veel senioren die aan de slag gaan als uh, oppasoma, oppasoppa ja. voor hun uh, uh, kleinkinderen en dat is natuurlijk fantastisch, maar je kunt je tijd maar één keer besteden. En, en mensen zijn ook uh, mobieler geworden, leven meer buitenshuis, hun belevingswereld is uh, groter. En ja, ik hoop altijd maar dat ze ook blijven zien dat er ook uh, dicht bij huis uh, leuke dingen te beleven zijn. En het is jullie taak dan om dat dan duidelijk te maken van wat er allemaal voor leuke dingen zijn? Ja, ja. nou dat, dat kun je. iedereen kan het vinden op de, op de vacaturebank en uh, ja voor iedereen, met ieder zijn talent uh, zeg ik altijd is er, is er wat te vinden en het is ook de uitdaging aan de organisaties om met mensen het gesprek aan te gaan van wat zou nou specifiek bij jou passen uh, dat kan zijn uh, uh, één taak uh, in het jaar uh, ik heb uh, zelf uh, mensen die, die één keer in het jaar één klus voor uh, de organisatie doen en die vervolgens weer, weer gedag zeggen, ja. maar een ander die zegt van uh, ik wil uh, mijn expertise uh, waar ik uh, 40 jaar in actief geweest ben uh, toch ook uh, uh, inzetten voor, uh, voor een, nou, zoals jullie hier zitten op de zaterdagochtend uh, en uh, met iemand achter de, achter de knoppen, nou daar doe je een stuk ervaring mee op, maar dan leg je ook iets van je in en dan krijg je ook iets waardevols voor terug ja, ja ik heb nog een vraag want we moeten zo weer afsluiten helaas um, in september er is een week van het applaus het is nog ja. even verder, ver weg en het staat op de, op de website ja en, um, maar wat, uh, heb je dat paraat wat er dan gaat gebeuren of, uh... het, is de, het is de bedoeling dat uh, in die week uh, vrijwilligers in het zonnetje gezet uh, kunnen, uh, kunnen worden uh, je kunt uh, via de site uh, doorlinken naar de landelijke uh, site want het is een landelijk gebeuren. Het is een landelijk uh, uh, gebeuren. En uh, tijdens... Uh... Ja, zien. Die... Zin... Ja, jullie we, zien een collega vrijwilliger op de website. De website staat hier, uh, staat hier open en er komt een foto langs uh, van iemand die jullie kennen. Maar in de week van het applaus worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. En dat gaat zelfs zo ver uh, dat uh, de televisie, uh, de, een van de grote zenders, uh, erbij uh, bij betrokken is. Maar uh, uh, verenigingen kunnen nu al uh, vrijwilligers aanmelden die. Uh, zitten de vrijwilligers bij de mailing, dan betekent het dat ze over hun mail een vrijwilligerscompliment thuisgestuurd krijgen en in de, in de week van het applaus worden er dus een aantal genomineerd die extra in het zonnetje gezet worden en daarmee dus ook het vrijwilligerswerk wat in het zonnetje Zo, dat is wel een hele organisatie, maar wie dat moet, gebeurt landelijk. De, dus verenigingen moeten hun eigen, iemand van hun vereniging ja. nomineren. Ja, die kunnen ze nomineren. En dan is er een jury die daar weer een keuze uitmaakt. Ja. Dus we kunnen jou nomineren binnen. Ja. <laughs> nou, laat dat. Dat laat me iets te ver gaan. Maar uh, goed, um, nou, dat is dus heel spannend. En dat gaat dus allemaal gebeuren op van 11 tot 18 september. De week van het applaus. Nou, ik ben benieuwd wie van Zandvoort dan uh, met de eer gaat strijken. Ja, ik kan alleen maar zeggen... Kijk, het is, dit is, een, dit is een iets landelijks. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, maar ik doet er aan mee. Van, uh, uh, uh, mensen, uh, vrijwilligersorganisaties, uh, besturen... Uh, uh, draag mensen uh, mensen voor, ja. zoveel te meer als ze voorgedragen worden, en zoveel te groter de keuze is en zoveel te uh, beter wordt vrijwilligerswerk weer op de kaart uh, gezet. Ja, ja want heel veel mensen vergeten natuurlijk ook nog eens dat uh, besturen van organisaties van sportclubs en zo, dat dus ook komen vrijwilligerswerk. Ja, is dus ja. dat niet betaald? Precies. Dus, uh, Goed, nou, een boeiend verhaal, Ria, over het vrijwilligerswerk hier in Zandvoort. Nog even de website. De uh, website, ja, ja. Website Dat is uh, www.vip-zandvoort.nl uh, En het is zeker de moeite waard om naar zijn bron te kijken, want ik zie al dingen staan. Denk, nou, hartstikke leuk. Ja, ik hoor, maar jij doet toch genoeg. Hè? Ja. ja. <laughs> Goed, wij gaan naar muziek en uh, dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel. So peaceful sleeping You don't know that I'm leaving But I Good. Het nieuws uh, even nog een uh, klein berichtje. Want um, ja, dat heb ik gisteren op de, op de website gezet, uh, Cor. Uh, want uh, het bericht heet uh, Pas op je pas uh, boven Lowlands en Strand. En het gaat hierover dat in het kader van de champ uh, champagne, wou ik zeggen, ja, waar het uh, hoofd vol van is. Hè? <laughs> de campagne Pas op je pas laten de Nederlandse Vereniging van Banken, dus toch ook niet de eerste, de beste club, de NVB vandaag. Uh, twee vliegtuigjes met een spandoek uh, vliegen boven de stranden en lowlands. En de boodschap luidt: uh, hou je pimpas voor jezelf, word geen geld ezel. Met deze campagne waarschuwt de NVB jongeren om nooit hun bankpas en pincode af te staan. En deze, dit vliegtuigje of deze twee vliegtuigen. Die zullen tussen 1 en 5 uur vandaag eh, onder andere boven Zandvoort vliegen. En verder eh, naar nou, alle andere kustplaatsen. Dat gaat me even te ver om dat allemaal op te noemen. Weet je wat me nou zo leuk lijkt om nou, een keertje mee te gaan met zo'n vliegtuig ja, boven dat, Zandvoort? Ja, ja, ja, ja, dat lijkt me ook wel gaaf. Het ja. Ja. gebeurt volgens mij vanuit het uh, vliegveld Teugen. stijgen ze, stijgers ze daarop. Nou heel veel zijn mogen. Hoor, van. Dan ben ik, daar ben ik wel eens bij geweest. Tot zo'n vliegtuigje zo'n spandoek oppikt. Dat is ook ja. altijd wel een. Zo'n sleep een zo aan ja, aan en zo'n touw Ja, en dat is wel spectaculair om te zien. En dan gewoon mee, en dan gewoon vier uur lang boven Zandvoort vliegen. En dan een hele goede camera meenemen. En dan gewoon <laughs> duizend foto's nemen. Nou, je krijgt hier echt de hele kust te zien, want het gaat van uh, Bergen tot en met uh, Wassenaar, Rijswijk, Rotterdam zelfs. En, en dan nog even naar het Lowland Festival in Binninghuizen. Dus uh, je maakt een aardig toetje over Nederland. Uh. Goed, nou ja. Het, uh, en waarom uh, doet de uh, Nederlandse Vereniging van Banken dat allemaal? Nou, Omdat een groeiend aantal jongeren in Nederland worden misbruikt om crimineel geld weg te sluizen door hun betaalpas en pincode af te staan. In 2010 ging het op tenminste 4000 gevallen, dat is niet niks. Uh, dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De huidige schatting is dat er inmiddels 5000 geldezels geronseld zijn. Ja, dus in die lui hebben we dus ook al gelijke naam. Vooral in de Randstad. De gevolgen zijn voor de geldezels en hun ouders ingrijpend. De pakkans voor de geldezels vanuit de banken is namelijk 100%. Zo. Dat is niet te geloven. Zeg. Ze draaien op voor de schade die in de duizenden euro's kan lopen en worden onder andere strafrechtelijk gevolgd en krijgen forse schuld met bijbehorende afbetalingsregeling. En de criminelen en de ronselaars blijven buitenschoot. Dat is niet te geloven Cor. Want je bent dus eigenlijk voor een groot deel van je leven word je dus even opgezadeld met een schuld. Ja, en dat gaat dan heel tricky en het wordt dan beloofd met van ja, dan krijg je wat geld van ons en dan mag je, moet je even je pas uitlenen en dan gaan ze dat gebruiken voor een uurtje of zo, en dan wordt er wat geld opgezet en geld afgehaald, wordt er eigenlijk wit gewast via die pas ja. en dan hebben ze dat geld, hebben ze dan contant of dat is er opgezet en weer overgeboekt maar het is dan wel geregistreerd op wiens naam dat is gebeurd. Precies. En dan heb je dan je pasje even uitgeleend en dan krijg je daarna de rekening. Het is net alsof je uit Duitsland met 160 met de puur komt rijden, in Nederland in En ik zeg nou, rij nog even lekker door En dan ben je dan, uh, na je vakantie ben je thuis En na twee ik krijg je nog even een uh, leuke bekeuring in de bus Ja, precies ik Kan je even betalen achteraf <laughs> Ja, nou, ze hebben er in ieder geval ook een website voor gemaakt. Website www.pasopjepas.nl Pasopjepas.nl En de ambassadeur van deze campagne is rapper Ali B. Hij heeft speciaal voor de campagne uh, de rap Arm Rijk geschreven. En die is te vinden op de website Pasopjepas. Uh, op, Pas. uh, op de website is ook informatie te vinden over de werkwijze van criminelen bij de pinpasfraude. Nou, uh, Corian, uh, je hebt er blijkbaar ervaring mee. Want je hebt precies de procedure <lacht> <lacht> verklapt. hoe het eraan gaat. Uh... Ja, dat komt door Alibé. Ja. Oh, daar komt je. Ja, Ja, uh, Bali moest je zijn. Uh. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Tevens is er lesmateriaal voor docenten beschikbaar en een videoboodschap van <laughs> Ali B waarin hij jongeren waarschuwt om nooit hun pas af te staan. Het doel van de LipDub-actie, nou, ik weet niet wat het is, dus, uh, niet van mijn tijd, uh, op de web is zoveel mogelijk jongeren mee te laten doen. Aan een videoclipwedstrijd zelfs. Oké, okay. nou, er wordt ook nog een heel feest uh, wordt er, er omheen ge vind ik het eigenlijk alweer uit de hand lopen en dan kan je dus een, een winnaar krijgt dus een schoolfeest met, en een optreden van Ali B het is ja. dan in, allemaal heel serieus en dan moet er dan toch nog even een, een, een geinigheidje aan de, worden gekoppeld ja, dan wordt het weer net een beetje overtrokken hè? Ja precies. <laughs> goed, nou we gaan naar even naar een stukje muziek en dan uh, Roy, uh, attention en dan uh, gaan wij naar onze laatste gast van dit eerste uur je bent ook vrij als je bij de radio uh, Zandvoort uh, je programma's maakt en uh, even nog een telefoontje moet Edwin verboekend uitzetten hij is van Stuipstijf Haarlem en kon gelukkig uh, de weg naar de studio vinden, Edwin uh, goedemorgen goedemorgen Goedemorgen. goedemorgen. <laughs> Edwin, uh, als kind uh, kwam ik op Stuipstijf in Harlem, dat was nog in de Kennemer Sporthal uh, bij mijn weten uh, heel groot uh, is, uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoeveel jaar bestaat het nu eigenlijk? dit is nou, dit is het jaar 50 Dus we hebben vandaag een lustrum Zo, dus we zagen, Dit jaar is het lustrum en, Maar om gelijk het negatieve te gaan te beginnen ja. Het was inderdaad bijna geen lustrum Zo Nee uh, Want? Het was, het, het was namelijk een beetje financiële problemen Ja Ja uh, de subsidiekraan weer dichtgedraaid uh, een maand van tevoren voordat we dat wisten oh dat is handig uh, dachten wij ook en, uh, en wie deed dat? Uh, dus de, de gemeente gemeente Haarlem. Ja, gemeente Haarlem die dacht van nou daar hebben we geen zin meer in na 50 jaar stuif, stuif, stuif. <laughs> het is nu klaar en, uh... nou stuift het niet meer <laughs> nee, nee precies ja. dat dachten ze al, maar het ging inderdaad om een bedrag van 15.000 euro en niet dat te geloven is... zeg voor de, voor de gemeente Haarlem is dat toch peanuts ja, eigenlijk wel ja, ja ja, dus we hadden eigenlijk wel een stuif uh, uh, eigenlijk was, was de plaats alles was gereserveerd maar ja, dan, ja, qua activiteiten heb je dan niks meer en voor die 15.000 euro, wat kon je dan niet doen? Uh, nou ja, goed. Koele uh, springkussens, sportenspel, knutselen, broodbakken. Uh, Alles. Carabes, dus. erg, erg, alle activiteiten. Dat zijn dus uh, dingen die je in je, moet huren. Uh, ja, ja, ja, dat ja, ging ja. dus niet door. Ja. Inderdaad. Het ja, ja. werd eigenlijk ons uh, een maand van tevoren verteld dat dat eigenlijk door ons neus uh, werd geboord. Ja, een dat maand was... van tevoren? Dus ja, op, ja, ja, dat, dat is toch een fatsoenlijk bestuur? Nou, dat vind ik wel. Dat, ja, zo, niet ja. dat is niet netjes eigenlijk. Dat is niet netjes. Uh, dus we hebben maar twee weken flinke grijze haren gekregen. En, uh, aan Slaatloze nachten. Ja, dat zeker wel. Nou, tijdens de hebben we de, de grijze haren er toch kunnen uitplukken. Hoort er uh, wel bij hoor, bij 50 <laughs> jaar. <laughs> ja, als je het haar redt. <laughs> ja, dat, dat is ook is wel zo. zo ja, precies. <laughs> maar Edwin, wat, uh, wie heeft jullie gered? Sponsoren. Oké. Okay. We hebben een flinke sponsor. Uh, uh, ja, uh, eigenlijk een, een sponsorbrief. Uh, kranten benaderd uh, met de vraag of er sponsors zijn die uh, zowel in geld als in ons kunnen sponsoren in, in het hele evenement en moet toegeven we, we, we waren heel optimistisch dat dat ook gebeurde en um daar wil ik ook de sponsoren die nu ook luisteren, uh, onze dank namens mij, maar ook met name namens Technik Doc en de Stijf uh, van harte bedanken. Jullie zijn natuurlijk ook uh, welkom en zeker gratis. <lacht> um, ja. We gaan er even uit voor, uh, voor muziek en, uh, en het nieuws, denk ik. Ja. Helemaal goed.